Zes uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de viering van Koningsdag in Amersfoort... waren 45.000 bezoekers naar de stad gekomen, zegt burgemeester Bolsius. Hij spreekt van een fantastische Koningsdag. Tegen de verwachting in viel er geen druppel regen... tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie aan Amersfoort. Na afloop van het bezoek van 2,5 uur roemde de koning de organisatie. Kunstmatige inseminatie wordt ook na 2019 voor alle vrouwen vergoed... bevestigen bronnen na berichtgeving erover in de Telegraaf. In februari besloot minister Bruins dat alleenstaande en lesbische vrouwen... met een kinderwens de behandeling zelf moeten betalen... omdat ze geen medische indicatie hebben. Na protest besloot Bruins inseminatie met donorzaad voor dit jaar nog te vergoeden. Nu wordt de regeling dus ook na 2019 voortgezet. De ME heeft vanmiddag een groep van 50 mensen uit een trein gehaald op het station van Castricum. Ze waren bezig de trein te vernielen. Er is één arrestatie verricht, mogelijk worden er later nog meer verdachten aangehouden. De overige passagiers konden later met een andere trein doorreizen naar Alkmaar. De beschadigde trein is afgevoerd naar een werkplaats. Max Verstappen start morgen in de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de vierde positie. In de kwalificatie moest hij de Mercedes-rijders Bottas en Hamilton... en Ferrari-rijder Vettel voor zich dulden. De kwalificatie lag twee keer zo'n twintig minuten stil... nadat eerst Kubica en later Leclerc op dezelfde plek een muur ramden. De Grand Prix van Azerbeidzjan is de vierde van het jaar. Het wordt voor Bottas de tweede keer dit seizoen dat hij van pole position vertrekt. Kiki Bertens is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het tennis-toernooi van Stuttgart. Ze verloor in drie sets van de als derde geplaatste Petra Kvitova uit Tsjechië. Bertens was als zesde geplaatst. Het weer. Vanavond vooral in het westen nog enkele buien. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met kans op een bui, vooral in het westen en zuidwesten. In het oosten is het overwegend droog. Er staat minder wind dan vandaag en met 11 tot 14 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.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 Jack <middels> girl you ever wanna en deze dame, die is volgende week ook bij. Hier in de studio aanwezig. Rox van Over haar uh, laatste uitgebrachte single, Visite, visite. visite.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 Wanneer ik vertrek weten Wanneer ik jou laat gaan hmm. Hoe neem ik je twijfels weg Zie jezelf al wie je bent Luister nou en kijk me aan hmm. De wereld lijkt zo anders Wanneer ik kijk vanuit jouw zicht Ik draai me om Vergeet mezelf ook niet. Dus ik krui me op. Twee vooruit. Hmm. Samen twee vooruit. De wereld lijkt zo anders. Wanneer ik kijk vanuit jouw zicht. Draai me om en door me nog dicht. Ik wil je pijn graag delen.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 het doet me goed Soms dan Slaan de stoppen door En word ik boos op haar Volgende week, 4 mei, zaterdag 4 mei, hier aanwezig aan de Tolweg Tina. Ridoy en De Witte en natuurlijk Rox van Drul. Dus ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. We gaan verder met uh, Sister Sister en Daydreams.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 Not allemaal 24 hours a day. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Well, follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone... For me Cause we were just kids when we fell My dreams, I hope that someday I'll share her hope. en je bent perfect tonight. Hier bij CFM 106.9. De drie op een rij van Fred Heij. Oh.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 you'll be surrounded by the memories and they'll turn back into reality Even Drie op een rij van Fred Heij.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 ja. Hits op één radiostation, station. Eén radio station. Welkom bij jouw nummer 1. CFM Soundboards met Entertainment for you. Something flavor. Thank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 Leroy en de Witte, de band Leroy en de Witte. En uh, natuurlijk ook Rox van der Rieu. Ik zou zeggen, tot volgende week. Groetjes, bye bye, zwaai zwaai en een goed weekend. Milion tužnih budi se na zemlij tvoj Moram da zna, da li je to konačan hrôl Ma kakav da je noćas odgovor tvoj Slobodno kaži i daje najgori najgore po mene Milion tužnih budi se na zemlij Da li je to konačan brood? O vrst je dušo moja, što strepim o broja Ja sam sam u životu tom, ali sam sam u glavi u Ugasim televizor, upali smetla jakše Da vidim da li si lice, idim na liče Go away.